Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zoekt een man die mogelijk iets te maken heeft met de brand in Geldermalsen. Daar werden vanochtend twee doden gevonden in een huis. De politie zoekt nu een bestuurder van een zwarte Renault... maar wil niet zeggen of hij ook in het afgebrande huis woont. Er is een soort mobiel kantoor neergezet. Dat wordt vaak gebruikt als er sprake is van een misdrijf. Je hoort de politie. Een serieuze zaak ook. Wat ik zeg, twee personen uh, om het leven. Dat is natuurlijk alles behalve alle dagen. Het is ontzettend heftig. Dus daarom dat we ook nou ja, alles uit de kast trekken om te kijken wat hier precies is gebeurd. De Europese Commissie wil volgende maand meer duidelijkheid geven aan Oekraïne over het toetreden tot de EU. Dat land wil dat graag en heeft laatst een verzoek ingediend om lid te worden. Normaal gesproken duurt het jaren voordat een toetredingsprocedure is opgestart. Oekraïne kan hier waarschijnlijk sneller mee beginnen. Voetballer Jody Lukoki is overleden. Je kent hem misschien van Ajax, PEC of FC Twente. Daar speelde hij tot februari dit jaar. Maar hij moest weg nadat hij werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Het is niet bekend hoe Lukoki is overleden. Hij was pas 29. En net als in ons land zijn ze in België klaar met dit soort reclames. Bij Unibet weten we dat je graag speelt, maar vooral ook wil winnen. Is een deerkeeper. Oh, die verdedigers en die keeper, die krijgen geen binnen vandaag. Hè? Als je van snelheid houdt, speel je bij Bitfirst. Gokreclames. De Vlaamse minister van Justitie maakt zich er zorgen over, want hij ziet ze veel te veel voorbij komen. Niet alleen op radio en tv zijn de reclames straks niet meer te zien. Ook bijvoorbeeld in de voetbalstadions worden ze verboden, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Op alle andere plekken moet het verboden zijn, dus ook in de stadions, ook op de shirts van sportclubs die ze, die ze sponsoren. Hij wil het gewoon helemaal bannen, want het zet aan tot ongewenst gedrag en mensen komen daar echt door in de problemen. Waarschijnlijk gaat het verbod eind dit jaar in. Het weer de zon blijft lekker schijnen, al gaat hij vanavond wel een keer onder. Morgen begint ook zonnig in de loop van de dag wat meer bewolking en in het Waddengebied wat regen en iets warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 hoorn bij Breisendijk heb je ongeveer een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Zandvoort is zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ah, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Assim você me me maakt, ai Ai, me maakt, als je me maakt, als na balada A galera começou a dançar E passou a maakt,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 Na palada a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te fero, ai, ai, se eu te. Pego, De delícia, delícia, Assim você me mata. Ai, se je te pego, ai, ai. Se je te pego, hein, Eu quero oh, que só oh, você... agora Nossa oh, oh, oh, En met het zonnige weer van vandaag, uiteraard ook een zonnige opening van u drie stand op zaterdag. Jordan Michelle telo en I say to pego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 Maar uh, de, de laat ik zeggen, eerste twee vrije trainingen zijn voor Max Verstappen niet al te best uh, verlopen. Dus daarover uh, hebben we nieuws. Tenminste, daar hebben we even een samenvatting uh, van. En uh, meneer Hamilton krijgt uh, dispensatie voor het dragen van uh, uh, sieraden. Nee! Uh, ja. Jeetje! Dat is toch ongelooflijk. Stel dat je je auto in de prak rijdt... Uh, en, en dat je eruit gehaald moet worden... en dat je, je dan uh, naar een uh, scan moet hebben...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 Goed. Dus het verschil blijft vier doelpunten op dit moment, straks meer daarover. Goed, dan hebben we om half vijf natuurlijk het dier van de week. Nou, alle honden, die vijf die in het dierthuis zaten, zijn gereserveerd, dan wel geplaatst. Dus we hebben nu een konijn, en die luistert naar de naam Evi. Dus het dier van de week het is een konijn, Evi. En het gedicht van de week, ja, zojuist uitgezocht door mijn collega Rob...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 Naar de nieuwe van Fellini, ben ik gelukkig al geweest, ik ben geweest. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet de zon in Japan me zien gaan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet het boel in bloei zien staan. Met mijn vriendin moet ik praten over de rol van man en vrouw.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 Ik moet naar de bc. belasting belastingformulieren. De laatste week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond, toch kwam ze nou bij mij. Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig zin. Zoveel ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog hinkstappen springen op de maan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet hier. No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 Na het volgende, dat is uh, de nieuwe single van uh, Kovacs voor je draaien. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Darling, close your eyes. I don't want you to see me cry.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 take a moment savor the moment and realize how much i care and one by one i load up my silver gone the time's come to get it done so baby let's have some fun bang bang a light going on bang bang you fall to the ground bang bang Light going on, bang, bang You fall to the ground, bang, bang You are the one, but now I'm the one Holding the gun, bang, bang Remember when we fell in love You told me lots of crazy stuff You promised you were never gonna leave And everything you said came true Cause I will always be with you You're chilling out at minus understand that great My Altijd heel herkenbaar hè. De muziek van de kofots. En ook haar nieuwe singel klinkt weer net zoals die al daarvoor eigenlijk. Maar wel weer lekker. Jor de Bing Bing. CFM Race Radio Pit Report. Ja, en boem, boem, kan het ook zomaar gaan in Miami en dan zit je tegen de muur aan als je niet uitkijkt. Maar dan moet je eerst een goed rijdende auto hebben, Albert-Jan. Klopt, want Max Verstappen bleefde nog bar weinig plezier aan het nieuwe circuit in Miami. De Red Bull-coureurs zetten tijdens de tweede training geen tijd meer, Nadat hij in de eerste omloop ook maar 14 rondjes had gereden.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 Het is uit veiligheidsoverweging niet toegestaan dat coureurs juwelen of sieraden dragen in de auto. Dat is al jaren zo, maar vanaf komend weekend gaat de dus, Autosportfederatie FIA daar standaard op controleren. Hamilton herhaalt in Miami dat hij dat onnodig vindt en een gesprek zal gaan met de nieuwe president Mohammed Ben Salouja, Salayem.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 Eén van uh, HBOK en eentje van ons. De allerlaatste in de laatste minuut maken een berg met de penalty 3-7. 3-7 eindstand. oké. 3-7, ja. Jeetje. Ja, het is, uh, het is treurig, het is jammer. Want het is niet anders. HBOK was gewoon een klasse beter. Ja, ja, ja, oké. Okay. Nou. Ja. Maar het is toch, uh, ja, ook bij HBOK zijn er wel uh, drie doelpunten ingegaan. Dus uh, dat is ook weer niet niks. Nee, maar daarom zeg ik, ja, we hebben we begonnen echt wel lekker die tweede helft en er kwamen kansen van ja, ze worden dan niet benut, hè. En dan is HBOK net iets scherper in de afwerking en die scoorden wel. Ja. Ja. Nou ja, dat is waarschijnlijk net uh, inderdaad dat, dat tikkie wat ze, wat ze meer hebben, zeg maar, door uh, ja, alle omstandigheden hè, waar we het net over gehad hebben en zo, dus... Uh, ja. ja, Ja, nou ja, dus... Uh, ja, vind, nee, ja, ja, ja, maar het is een heel leuke wedstrijd geweest, gezellig geweest.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 Nou, we hebben de derde vrije training hebben we zometeen om 7 uur en dan uh, de, de kwalificatie ook nog. laat was het niet? 10 uur, hè? Dat is zoiets. Ja, tien uur. Ja, 10 uur. Ja, ja, uur. Oké, okay, Jan, we gaan elkaar af. Ja, vol volgende week weer spreken. Ja, Oké, okay, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Dankjewel, Jan van het leden. Daar vanuit de Dankjesveld.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 Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website onder katten bij www.dierentehuiskennermeland.nl. Www Want ook Evi, ondanks dat ze in een pleeggezin verdient een definitieve. Thuis. En dan moest je kijken onder katten voor een konijn. Hoe zit dat, uh, albert -Jan? Ja, nee, klopt. De, de, de, de, de, de konijn, nee, het konijn is een kat, toch? Wat is het konijn? Wat is het nou? Je nee, had ja, ja, ja, het over een konijn. Oh, ik heb wel, <tie> wel vaker <af> verkeerd. <tie> nee, het is een kat. Sorry. Oh, het is wel het is een kat. kat, ja, kat. Ja, oké. Okay, ja, ik was even de draad kwijt, hoor. <tie> <tie> nou ja, lieve, uh, hele lieve kat. Dus uh, ik had het over een lief klein konijntje. Nou, ik had die platen staan, Die kan ik ook weer in de prilbak gooien. Maar goed...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 Never ask for more than your oh, love. Nothing's gonna change my love for you You ought to know by how much I love you The world may change my world like you But nothing's gonna change my love for you If the road ahead is not so easy Our love will lead away for us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 My love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can meet your love. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. Ja, we hebben het dier van de week even onderzocht, Albert-Jan, het is toch echt een kat, hè? Ja, ja, ja, ja. Een ja, ja. dierenarts heeft het wel. Ja, wat is het nou een konijn of nou een kat? Ja, het Blijkt een kat te zijn. We lachen er maar om. Oh, inderdaad, Clementino's en Nothing's Gonna Change My Love You, speciaal voor Evie gedraaid. Dit is zo'n lekkere houden. Ik hoorde van de week op de radio. Draaien. Only you, only you So we won't alone Though so I knew that there was something ik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 Ik ben de zon die schijnt voor jou en mij ik wil alles voor je doen en jou mijn laatste zetten geven doe met mijn hart wat je wil want dit gaat nooit meer voorbij jij hebt mijn hart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 Want, ja, hij heeft gewoond hier in Zandvoort, volgens ja, mij. Nou ja, hij voort, nog voort, steeds in Uithaleme? Oké, okay, oké, okay, ja, oké. Okay. Ja. Vandaar dat hij altijd hier kwam. Ja. Ik kwam er geregeld uh, tegen in thuis, de disco in zo. Partijwedstrijd, uh, ja, ja. Ja. En bij de snackbar trouwens, maar goed, ja, dat is het ja. Wel bepaald. Ja, hij woonde altijd, ja, bij het pleintje met zijn broers en eigenlijk gewoond in, in Haarlem. Dan. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, we gaan eventjes bellen met uh, uh, Gerrit Vos. En zijn nieuwe single heet Duizend Rode Rozen. Zo, dan raak je ja. de tel kwijt, hè? Ja, nou ja, een duizend, ja, <laughs> ja, ja. Dat is. Dat is een dure hobby, met Moederdag, hoor. Ja, ja, ja oh, met ja. Moederdag. Ja, want die rozenprijsje, die vliegen ook de pan ja, uit, Ja, hè. Misschien, misschien is dat wel een single eh, aan de hand van. Ja, ja, ja Moederdag. Ja, ja, ja niet ja, vergeten ja. trouwens, hè. Morgen Moederdag. Uh, dus, uh, ja, bij deze, ik, uh, even een reminder. Ja, ja. Even uh, snel nog wat bloemen halen vanmiddag en dan... Uh,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 Twee uh, zusjes hebben heel veel grote hits uh, gehad. En een van die uh, grote hits draaiden we zojuist door de Rio, de zusters uh, Mee en Woet. Vandaar ook dat ze de naam uh, voor de Mae is dus, uh, inderdaad uh, popduo... Uh, ja, die met name in de jaren 70, 80 uh, toch wel heel heel veel, heel veel uh, grote hits heeft geschort. Waaronder Rio de Janeiro, op uh, de zon. Jazeker! Jazeker! Nou,